Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote brand bij een fabriek in Rotterdam. Bij een verpakkingsbedrijf in de haven komt veel rook vrij. Het gaat om een bedrijf waar olievaten worden gemaakt. Er is waarschijnlijk een oven in de fik gevlogen. De brandweer noemt het inmiddels een zeer grote brand en kan nog niet naar binnen om te blussen. Er is dus voor zover bekend niemand gewond geraakt. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren gesloten houden. Liz Truss is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Ze kwam net aan bij het kasteel van Queen Elizabeth in Schotland. Daar was Boris Johnson net vertrokken. Die diende officieel zijn ontslag in bij de koningin. Truss geeft later vanmiddag een persconferentie. Meerdere fans van FC Utrecht hebben zich zo misdragen dat ze niet meer welkom zijn in het stadion. Tijdens FC Utrecht-Ajax werden apengeluiden gemaakt en er werd vuurwerk, bier en andere zooi richting spelers gegooid. Een week later ging het opnieuw mis. Tegen Fortuna Sittard werd met vuurwerk en bier gegooid. Meerdere supporters krijgen een stadionverbod of worden zelfs vervolgd. Een Australisch jongetje van vier heeft dit weekend het leven van zijn moeder gered. Zij kreeg een beroerte en toevallig had ze haar zoontje een dag eerder geleerd hoe die een ambulance moest bellen in nood. She teached me. She said get the phone open 000 En wat's? A certificate? Ja. Yeah. What's that voor? Saving, Mommy. Ja, hij kreeg er dus zelfs een helde certificaat voor en met de moeder gaat het inmiddels een stuk beter. Het weer: veel zon, paar wolken, max 25 tot 30 graden. Later vandaag komt er vanuit het zuiden wel wat onweer aan pittige buien ook. Morgen breekt de zon vanzelf weer door en dan worden het tussen de 22 en 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de A9 Alkmaar richting Amstelveen, weer helemaal vrij. Tussen Beverwijk en Krolpotdorp is de vertraging nog 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Race Radio. I know where to go out. I weet to stay in. Get things done.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 Het laatste jaar dat de Dutch Grand Prix, toen heette het gewoon de Grand Prix van Nederland, is gehouden. Inmiddels is hij alweer terug. Vorig jaar, voor het eerst na 36 jaar, werd hij uiteindelijk verreden. Toen nog met de nodige Covid-restricties. Maar vandaag gelden die restricties niet meer. En is het dus gewoon volle bak. Dus we gaan kijken van hoe dat verder uit gaat pakken.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 En die is gewonnen door Filippe Drugovic. Want eerder in deze uitzending hebben we al Sander Dorsman aan het woord geladen van MP Motorsport. En daar rijdt deze Filippe Drugovic voor de kampioenschapsleider. Zo staat hier bij Motorsport.com en uitkomend voor het Nederlandse team van MP. Bleef Richard Verschoor voor. Dus de Nederlander Verschoor werd dus tweede. De wedstrijd kende de nodige chaos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 Die knokten uh, daar in de openingsfase voor uh, plekje nummer 6. Uh, daarna uh, voerde Doen de druk op bij Drogovic, De zoon van de motorlegende Mick Doen... Dus dat zei ik al, dacht in de achtste ronde nog een kans te zien bij de Tarzanbocht. En dat bleek een vergissing. Doen blokkeerde zijn voorbanden die daarmee gelijk naar de, ja, de galamissen waren. En uh, daardoor kon uh, Drugovic een gat van een dikke seconde slaan. Na twaalf ronden ging Doen naar binnen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 Uh, de Nederlander nestelde zich bij het uitkomen van de pitstraat tussen Droegovic en Doenin. En die hadden elkaar weer gevonden op warmere banden Aarzelde de doen. Geen moment, hij pakte Verschoren via de buitenkant van de Hugelandsbocht. En in de zeventiende omloop ging het weer goed mis. En dat is uh, voor de Japanner Marino Sato. Bij zijn pitstop werd het linkervoorbeeld niet aan zijn bolide bevestigd. En terug op de baan was de Japanner kansloos. Hij vloog hem meteen af in de Gerlach en opnieuw moest.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 Tiers voor viers met Change.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 Uiteindelijk wordt, denk ik, 0.0 nooit groter dan Heineken, weet Maar het sponsorship Formule 1 heeft de, ja, het is eigenlijk de meest scherpe manier van communiceren. Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen niet drinken wanneer ze gaan rijden. Dit jaar gaan we ook nog verder. Hè. Het is niet alleen maar niet drinken als je in een auto stapt, maar eigenlijk op ieder elektronisch. Ja, ik heb rieke Aarde over stepjes voorbij zien komen. Ja, nou morgen gaan we nog een extra... Kijk.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 Uh, achter de fans staan. U bent uh, voor het Nederlandse marketing. Uh, maakt u het ook in het buitenland wel eens mee? Ik uh, dit fanship bedoel je? Nee, op een Ander Secuits. Gaat u naar een Ander Secuits? Nou, in de basis uh, niet. Maar ik ben uh, wel geweest uh, met het country In Barcelona en ook privé ben ik in Abu Dhabi geweest. Hoe proef je dat dan?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 Nieuwe muziek, om het maar eens even zo te zeggen. Flora met Cannibal. Over here, give it a try. you uh -huh.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 Kijk, dat heb je altijd natuurlijk. En, maar ja, goed, we mogen gewoon als Zandvoorters trots zijn op zo'n evenement in ons dorp. Hm. En de marketingwaarde die het vertegenwoordigt, nou, die is... Uh... Onschatbaar, want nou, ik denk, we hoeven alleen maar naar de TV ja, ja, te kijken. Met, en, uh... Straks bij de internationale uitzendingen die al keer het woord uh, Zandvoort voorbij komen. <laughs> ja. Nou ja, daar kijken honderden miljoenen mensen naar. En, ja. uh,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 Zelf zegt hij dat hij had willen remmen, maar daar gelooft de familie van de motoragent niets van. Hij heeft niet geremd. Sterker, hij is blijven rijden. Die Die blijven. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoge Maalde is de vertraging 10 minuten. Op de A6 muiden richting Lelystad tussen Almere.